Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude... en ze kwamen daar soms in grote problemen door. Volgens hun advocaat hebben vier ministers en een staatssecretaris... zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf. Deze bewindslieden waren ieder op een bepaald moment... op de hoogte van uh, laten we zeggen deze onrechtmatigheden... of hadden ervan op de hoogte moeten zijn... ...hebben toen niet ingegrepen en um, in die zin zijn ze nalaten geweest, geweest en is het aan hun grove schuld te weten. De aangifte is gericht tegen ministers van Ark, Hoekstra en Wiebes... ...oud-minister Ascher en de afgetreden staatssecretaris Snel. Het Europees Medicijnagentschap kan beginnen met de keuring van een derde coronavaccin... ...dat van fabrikant AstraZeneca. Dat is belangrijk voor ons land, want we hebben er bijna 12 miljoen doses van besteld. Mogelijk komt er voor het eind van de maand een besluit. Duikers in de zee bij Indonesië hebben... Een van de twee zwarte dozen gevonden van het passagiersvliegtuig dat zaterdag neerstortte. Er staan mogelijk vluggegevens op of opnames van gesprekken in de cockpit. De Boeing 737 had 62 mensen aan boord. En supporters van FC Emmen zijn een inzamelingsactie begonnen om nieuwe spelers te kunnen kopen. De bedenker hoopt dat iedereen in Drenthe een eurotje wil overmaken. Dat zou zo wat 5 ton opleveren. En daar kun je best goede voetballers voor halen. Hij heeft een video gemaakt om mensen over de streep te trekken. Ga staan voor FC Emmen en doneer vanaf dinsdag 12 januari, 12 minuten over 12, 12 dagen lang voor onze club. Want FC Emmen moet toch in de eredivisie blijven? De club staat er niet al te best voor en me bungelt onderaan in de eredivisie. En als het zo blijft zullen ze aan het eind van het seizoen dus degraderen. Het weer, de regen verdwijnt en de zon komt tevoorschijn. Het is vanmiddag een graad of zes. Morgen kan er wat regen vallen, misschien ook natte sneeuw, maar de zon komt er ook weer bij. En het wordt vier tot zeven graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, goedemiddag lieve luisteraars. Uh, live vanaf de studio op de Tolweg hier in Zandvoort uh, ZFM. Uh, het is weer tijd voor uh, de dinsdag uh, lunchroom. En uh, tussen 1 en 3 gaan ondergetekende Jan en uh, aan de andere kant Lucie. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Ando. Luz. Uh, alles goed? ja prima oké okay, nou zo dus, schijnt. Wat, wat willen we nog meer nou wat we meer willen is gewoon een leuk programma brengen de komende twee uur voor onze ja. luisteraars hier uh, die allemaal gekluisterd zitten hopen wij en uh, de luisterspreker aan de andere kant uh, wat gaan we doen vanmiddag het beproefde uh, formaat natuurlijk we gaan wat leuke muziek draaien oud nieuw alle taaltjes uh, we hebben misschien een stukje cabaret tussendoor uh, Lucia, wat mededelingen we hebben het weerbericht. en uh, ach, gaan we weer de komende twee uurtjes gaan we zo uh, even doorbrengen met u uh, we gaan beginnen met uh, ja, een, een leuk liedje van uh, die kleine van Velsen. Een updateje over de besmettingscijfers in onze regio hier. Daar gaan we eventjes uh, oplezen. Ja, ja prima. Oké. Okay. Ik ben ook nieuwsgierig. Oké. Okay. Nou, er dus staan uh, wat ik begrijp hier uit het uh, artikel uh, in uh, het Halems Dagblad... dat er uh, toch minder besmettingen zijn. In uh, halem en omliggende gemeenten waren maandag minder besmettingen met corona dan zondag. Bloemendaal vormt hierop een uitzondering. In het wow. Villa-dorp steeg het aantal besmettingen van drie op zondag naar zeven op maandag. In Haarlem ging het aantal besmettingen met 1 omlaag naar 35. Eenzelfde daling was in Haarlem meer zichtbaar waar de teller op 25 positief getest. stond. In Heemstede een forse daling van 10 besmettingen op zondag naar 2 uh, op maandag. En daar zijn we ook in Zandvoort. In Zandvoort ging het aantal besmettingen met 1 naar beneden naar 3. En in Hillegom was het aantal positief geteste 5, terwijl er zondag nog 12 waren. Dan moet er wel bij zeggen dat IVM deze cijfers bij en tekent aan dat de telling niet helemaal nauwkeurig is, omdat sommige besmettingen pas een dag later worden meegeteld. Nou, op zich is het natuurlijk wel een beetje een positieve ontwikkeling, dit. Ja. En uh, laten we hopen dat het een beetje door gaat zetten. Ja, want uh, we krijgen vanavond natuurlijk weer die uh, persconferentie. En uh, ja, aan de ene kant uh, krijg je te horen dat het kabinet uh, toch overweegt om de avondklok serie, dat die serieuze, serieuze optie is. Ja. Maar ja, de anderen zijn het daar weer niet mee eens. We, gaan, uh, we moeten ook dat maar weer... Uh... We gaan ons maar weer erheen slaan. En uh, ja, ik vind het ook wel teleurstellend weer. Een uh, verlenging van de lockdown. Want oh, oh, oh, wat gaat het toch slecht met ons bedrijf allemaal. Ja. ja, en in Duitsland komen andere signalen weer naar voren. Dat ze het willen verlengen. Tot april. Uh, tot april, ja. Wat, waar je moet dit moet naartoe? Je het toe? moet er niet aan denken. Zeker niet. Oké, okay, we gaan muzikaal weer verder. I've heard people say that.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 My darling, I can't get enough for your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why I can't get enough for your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I.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 What you got to do it, darling I, I can't get enough of your love, baby Girl, I don't know I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby Oh, no, baby Girl, if I can only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need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 This move, I scream your name, look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, baby, oh no, baby, baby, it didn't take all of my life to find you, but you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Was dit de man met een stem zo zwaar als zijn eigen gewicht toen was. Wat heeft deze Markluus? Wat is er? Ja, hoe je dat weer zegt ook. Maar ah, ja, ja. Ah, hij kon goed zingen. Ja, hij, ja heerlijke, heerlijke nummers. Lekker ja. swingend. Eh, langzaam, snel, alles kon hij. En het klonk altijd goed. Ja. Heb jij al een, uh, iets te melden aan onze luisteraars? Nee, nee ja, ja, ja, dat uh, Trump uh, waarschijnlijk dan toch... Uh, een uh, uh, uh, de impeachment uh, aan zijn broek heb hangen vanwege zo'n tweede impeachment. Hij is dan de eerste uh, president uh, in ja. Amerika die dat uh, aan zijn broek heeft hangen. En ja, we gaan het afwachten. Het is nog heel kort dag voordat het uh, inauguratie plaatsvindt, maar... Ja, het is wel afwachten. Hè? Het, is het, het zijn spannende tijden de laatste okay, tijd. Oké, dankjewel. Sognami, anche ad occhi aperti amore sognami come fosse l'ultimo incantesimo, L'ultimo miracolo. Rimani -mi, per portarmi sempre dentro l'attivo e non rimanere solo. Rimani come fosse l'ultimo. Sandro Savina Zonami was dit een heerlijk Italiaans nummer deze man met die hele mooie stem. Het uh, volgende nummer wil ik eigenlijk uh, een beetje, dat de mensen een beetje gaan nadenken. Het is een nummer van Marco Bezzato. En dat, uh, dat heeft hij gemaakt voor uh, die hele grote groep die toch een beetje verloren zit. De oudjes, laten we daar maar even over hebben. Uh, de oude van dagen, die toch vaak moeten doen zonder alle knuffeltjes van kinderen en kleinkinderen. Ja, zonder ja. het pluspunt en zonder de blauwstrem. Ja. Al die leuke dingen die en er zijn. En dat bedoel ik, En bij die groep mensen moeten toch extra stilstaan. En uh, Marco Bezzato heeft ooit een nummer geschreven dit, en uh, ook op de plaat gezet, oud en Afgedankt, heel mooi nummer, hier is hij. Verder wonen, alleen met haar drie jaar dan komen ze nog aan. Dit, heel mooi. Mooi, hè? Ja. En ik kende voor... het nummer niet van Marco. Heel mooi. En dat is voor de doelgroep die we juist in deze periode absoluut niet mogen vergeten. En dat zijn onze, onze ouderen, naasten en medemensen. Want over oh, het oh, hebben die toch moeilijk in deze tijden, hè? Ja. Er, ja is, uh, het is gewoon heel saai, moet het zijn, want ze mogen niks, kunnen niks. Nee. Er is geen bloemschikken Helemaal meer. Helemaal niks. Er is, het is geen... uh, hopen op betere tijden, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, jij hebt nog steeds niets te melden? Nee, dan gaan we verder. Spit it out, every single sorrow. Let it out like there's no tomorrow. All that feelings. zegt uh, en we gaan een hele grote sprong terug in de tijd met Share. Uh, oh, heerlijk. Lekker, hè? Ja. Ken je deze nog? Bang, bang. Ja. ping ping. Dat, uh, dat was nog zo niet in Cher, toch? Dat is waar. Dat is nog langer. Heerlijk. Shut you down, bang, bang You hit the ground, bang, bang That awful sound, bang, bang I used to shoot you down Music and people sang Just for me the church bus rang Ja, beng, beng. Wat is het lang geleden? Nou, dat is echt heel lang geleden. Maar ja. wel, uh, lekker, ja. zo wel, is je is inmiddels wel overleden, dacht ik toch? Uh, dacht ik wel, ja. ja. Ja, Michelle, die ja. maakt nog af en toe wel uh, lekkere muziek. Jawel. Een tijdje geleden nog met uh, het Italiaanse uh, duetje. Met, nou, ik kom er even niet op. Wie we wel hebben moeten missen afgelopen jaar natuurlijk. waren de toppers, hè? Ja, we hebben zoveel moeten missen. Ja, maar goed, we zijn archief archieven ingedoken. En we hebben uit 2010... Heb je een oud toppertje gevonden? Een toppertje 2010, de feestkast. Oh, dit is een oud toppertje. Met jonge heren, veel van café. En de Akewa neemt weer. Ja! Laat je op, laat je rijden. Laat je op, laat je rijden. Dat is een boerenaar. Oké, wanneer je wat toch zeker op je benen. Laat rijden, laat je op, laat je rijden. Maak de borrel in. niet extra duur. Laat je op, niet achter de stuurt. Ja, na dit uh, vrolijke intermezzo gaan we naar iets uh, heel serieus. We hebben namelijk een uh, telefonische gast. Ja, en het gaat over het voortje uh, uh, wat uh, vorige week uh, uh, op de Hoge Weg liep bij het politiebureau. En dat is uh, opgevangen door Stichting de Toevlucht. En we waren eigenlijk best wel nieuwsgierig hoe het nu met het vosje gaat. Dus, uh, goedemiddag. Goedemiddag. ik um, uh, aan de lijn, wie, met wie spreek ik? Ik ben Roxina. Hallo Roxina. Uh, ja, hoe, hoe is het nu met het vosje? Ja, het gaat goed met de vos. Hij zit uh, bij ons nu in een buitenverblijf. En uh, nou, hij is door de dierenverwijskliniek uh, van Zwanenburg, Hugo, hebben we hem gehecht. En uh, nee, dat gaat op dit moment, geneest het allemaal helemaal goed. Uh, we zijn hem elke dag, wordt hij gecontroleerd. Hij zit op dit moment nog aan de antibiotica en aan de pijnstillers. En uh, ja, het is nu gewoon echt, uh, de wonden moeten goed genezen. En hij moet goed aansterken. En dan hopen we hem uh, daarna weer snel weer los te kunnen laten. Nou, dat is heel goed. En, en wat, wat uh, welk letsel had het voor je precies? Want ik zie wel iets over, lees wel iets over een, een wond in de hals. Maar het, uh, hoe... Hoe is dat volgens jullie ontstaan? Waardoor is hij vast? blijven zitten in een hek of is hij aangevallen? Ja, het lijkt heel erg op bijtwonden. En dat kan zijn dat dat door een andere vos is gebeurd. Het is op dit moment paarseizoen. En het kan zijn dat er misschien net twee mannetjes elkaar tegen zijn gekomen. En dat hij het gevecht heeft verloren. Maar het kan ook door een hond zijn gekomen die losgelopen heeft. En dat de vos misschien al niet helemaal in orde was. En dat die hem uiteindelijk heeft gebeten. Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje gissen van wat, wat er natuurlijk in werkelijkheid is gebeurd. Maar het lijkt merendeels op bijtwonden. Nou is dit in de publiciteit gekomen, uh, lezen wij, hoorden wij in ieder geval. Maar uh, zal er wel meer gebeuren dat jullie veel forsjes in, in opvang nemen? Ja, zeker. We krijgen ze regelmatig binnen. En komt dat door de, de, de tijden echt van, van in deze tijden speciaal of... Nou ja, op dit moment krijgen we vaak vooral vossen binnen door het, uh, nou ja, zeg maar het paarseizoen. Ze zijn uh, vooral de jonge mannetjesvossen worden vaak het territorium uitgejaagd. Ze vechten onderling heel vaak. Nou ja, en dan komen ze vaak op plekken terecht wat niet ideaal voor ze is. Uh, we hadden er laatst bijvoorbeeld eentje. Die zat uh, midden in Amsterdam bij het Centraal Station. En die werd al gespot elke keer. En uiteindelijk was hij een garage ingelopen waar hij een heel weekend heeft opgesloten gezeten. Omdat niemand hem had gezien. Nou ja, die is uiteindelijk ook verzwakt bij ons binnengekomen. En uh, ja, straks natuurlijk in de zomerperiode, meestal rondom mei, dan worden weer de jonge vosjes uh, ook weer binnengebracht. Ja, en, en, en, en komt dat omdat uh, er een overpopulatie is aan vossen? Want wat is de natuurlijke vijand van de vos? Nou, de vossen hebben niet echt zozeer een natuurlijke vijand. De grootste vijand is eigenlijk echt wel de mens. Um, toch wel natuurlijk met loslopende honden, het verkeer. Um, heel veel wordt natuurlijk uh, uh, ja, zeg maar dichtgebouwd, steeds minder weilanden, minder parken. Dus vossen die passen zich heel erg daarop aan, waardoor ze ook steeds meer op straat eigenlijk te zien zijn. Uh, mensen voeren ze dan ook heel vaak. Uh, waardoor ze natuurlijk ook steeds uh, makker worden, om het zo te zeggen. Waardoor ze ja. zelf juist ook weer heel erg snel in de problemen komen. Ja, dus dat raden jullie eigenlijk af hè, om de vos ja, ja, te voeren. Ja, we raden het echt wel af om inderdaad te voeren. Het is vaak ook niet nodig. En het kan ook alleen maar gevaar opbrengen natuurlijk. Want zo'n vos, dat wordt natuurlijk steeds brutaler en brutaler. Maar ja, er hoeft maar net een klein kindje voorbij te lopen of een klein hondje... En ja, dan zien, worden ze net misschien wel op dat moment boos. Of dan denken ze van we willen eten hebben. Ja, dan kunnen ja. er natuurlijk ook uh, andere dieren of kinderen gewond raken bijvoorbeeld. En dan blijft ook het risico van de hondsdolheid nog steeds? Ja, dat is gelukkig in Nederland uh, op dit moment uh, is er geen uh, hondsdolheid bekend. Dat is al een paar jaar niet, maar ja, je weet maar natuurlijk nooit... ...kan altijd uh, natuurlijk weer in Nederland uh, tevoorschijn komen. Dus ja, wij raden wel altijd inderdaad af uh, om heel dichtbij te komen... ...of ze gaan te proberen te aaien, of dat soort dingen. Om ze gewoon lekker op afstand te houden en gewoon lekker, ze echt gewoon lekker natuurlijk te laten. Dat doen mensen echt, aan, proberen te aaien? Ja, ze zijn natuurlijk heel aandoenlijk. Ja, ze zien er natuurlijk hartstikke schattig yeah. uit. En het is regelmatig voorgekomen inderdaad dat mensen denken van... ...oh, wat schattig om dat ze natuurlijk dichtbij komen... En ze denken, ja, de vossen denken alleen maar op dat moment eigenlijk aan voedsel. Die denken helemaal niet van, oh, wat zijn jullie leuk. Die willen eigenlijk alleen maar eten hebben. Dus ja, er zijn mensen toch snel geneigd om te denken dat het net zoals een hond bijvoorbeeld is. Ja, en ja, die willen dan gaan proberen te aaien. Of ze worden juist getreiterd, dat ze juist mensen erachteraan gaan rennen. Of mensen die juist uh, ze heel eng vinden, die ze eerder een schop gaan geven omdat ze bang ervoor zijn. Ach, dus ja, erg. dat heeft allemaal nadelen. Ja, het is echt geen... Het is leuk dat niet. jullie dat doen, die opvangen in ieder geval. En doen jullie ook andere dieren opvangen? Ja, ja, wij zijn echt een wildopvang. Dus we hebben alle, ja, eigenlijk alles wat in het wild uh, voorkomt, dat wordt uh, bij ons gebracht. Oké, okay. leuk ja. initiatief wat we ja. erg toejuichen uh, vanaf deze en, kant. Nee, dank uh, u wel. Ziet het er uh, naar uit dat hij binnenkort uh, weer uh, lekker vrij in de duinen mag rennen? Nou, ja, voorlopig blijft hij nog echt wel hier zo, want de wonden die moeten natuurlijk eerst helemaal genezen. Ja. Dus uh, voorlopig blijft hij lekker hier zo zitten en houden we de wonden goed in de gaten, dat dat natuurlijk allemaal wel op de juiste manier geneest. En hij moet sowieso nog een week uh, houden we met een antibiotica. En uh, ja, dan is het echt uh, als de wonden helemaal compleet genezen zijn. En hij is op goed gewicht en hij is lekker actief. Dan hopen we hem zo snel mogelijk weer uh, lekker los te kunnen laten. Ja. Nou, hartstikke leuk dat ja. jullie dat leuk. doen. mooi initiatief. Vanaf deze kant heel veel waardering voor jullie inzet daarin. Long en long. Uh, ja, zeker. We hopen dat, uh, nou, dat jullie dat uh, met het uh, mooie nobele werk nog lang door mogen gaan. En uh, we willen je bedanken voor uh, dit gesprek. Ja, en veel succes je wel, met het borstje. Ja. Goed. Dankjewel voor dit gesprek. Fijne ja. dag nog. Dag. Dag. dag. En de Children, een, nummer van een aantal jaren geleden. Roes, jij de kleine ja, mededeling? Ja, want uh, de Zandvoort doet wederom een poging om de bouw van een nieuwe redding, reddingspost te realiseren. En deze zou dan lager en kleiner worden. Uh, de raad moet zich nog uh, uitspreken over een nieuw ontwerp. En de, dat is vormgegeven door een bouwteam waarin aannemer, de architecten, de gemeente en de reddingsbrigade in deelnemen. In vergelijking met het eerste ontwerp zijn de afmetingen nu kleiner, is het pand lager en komt het een stuk van duin af te liggen, dus meer op strand. Zo blijft er tussen het duin en het pand ruimte over om bijvoorbeeld de reddingsboden af te spoelen de, en... Uh, de, ja, de uitstof van stikstof bij de bebouwde werken, werkzaamheden zou volgens de eerste berekeningen ook binnen de normen blijven. Om het plan te kunnen realiseren is er wel een extra budget nodig van 300.000 euro. Ik zeg het heel snel, dan lijkt het niet zoveel. De totale kosten bedragen bijna een miljoen euro. Hmm. Aanstaande dinsdag, dus vandaag buigt de raadcommissie zich hierover. En we gaan kijken hoe de volgende week iemand erover kunnen spreken of het gelukt is. Oké, okay, dat is een mooi stem. Dan gaan we verder iets Nederlands naar Henk Westbroek, stel je naam is mooi. Kik uit een pure waterboel en slaap. gaan we naar het eind van het eerste uur van deze lunchroom op uh, deze 12 januari. En uh, we gaan op, op het, uh, af op het nieuws en de klok. En dat doen we dan maar een, uh, een beetje walsend. En tot straks.